Auto's gebruikt nu nog schuim. Die worden nog dit jaar omgebouwd. Er blijft nog wel een kleine voorraad blusschuim voor vloeistofbranden, omdat het gewoonweg niet anders kan. En Oekraïne boycott de opening van de Paralympics begin volgende maand. De reden is dat een aantal Russen en Belarussen meedoet aan de Spelen... onder de vlag van hun eigen land. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft daar toestemming voor gegeven... terwijl de afspraak was dat ze onder neutrale vlag mee zouden doen. Het weer dan nog. In het noordoosten nog ijzel of sneeuw. Verder overal regen. Vanmiddag wordt het 3 tot 7 graden. En dan vanavond weer flink wat regen. Oh. Nou. Dankjewel, Marijke. Goed voor de plank. Ja, dat in de zomer is dat leuk om te zeggen. Ja. Die van mij drijven de tuin uit eh, inmiddels. Dankjewel. Graag gedaan. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar is uiteraard weer een grenscontrole. En de vertraging is daar inmiddels 19 minuten. En de A13, nee, sorry, de A30. Barneveld-Lunteren bij Barneveld. Daar is de oprit afgesloten.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 Marisa Dit is Veronica Op het ritme van Marillion. Kaylee bij Veronica. Goedemorgen, welkom bij Goud van Oud. De show die je soepel door de laatste werkdag van de week laat vliegen. De Bee Gees hoor je na Lady Gaga. You're my queen a creature on Als je zo gefrustreerd kan schreeuwen, dance with somebody... dan heb je toch wel echt een avondje awakenings nodig. Mando Gial hier bij Radio Veronica. Lekker hoor. Het is Marisa hier en jij natuurlijk gezellig aan de andere kant van de speaker. En kan je dat nog herinneren van je jeugd vroeger? Dat je toen gewoon zo, ja, zo zorgeloos en vrij was. Het gevoel verdwijnt natuurlijk een beetje als we volwassen worden. Verantwoordelijkheden, zorgen... Maar soms, als de zon schijnt en alles even mee zit, dan voel je het ineens weer even. Dit pareltje gaat over die vrije kant van jezelf. Gypsy, dit is Fleetwood Mac. So I'm back to the velvet, underground, back to the floor, that I love, to a room some Oh, wat heerlijk, zegt je. Screenshot gestuurd naar mijn 21-jarige dochter. We luisteren samen graag naar Free Food Make. Ja, het is toch heerlijk als je gewoon dat met je kinderen kan doen... en dan samen kan genieten van iets uh, ja, dat gewoon zo prachtig is. Dus deze, Gypsy, Freefood Make bij Radio Veronica. Zometeen Simply Red met deze. I give it all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 Nieuw geopend in Bataviastad. Voor check de winkel deze voorjaarsvakantie. Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreevend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Uuh! Ik krijg plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.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 Morgen bijna half elf. Het is vrijdag natuurlijk, dus we vier in het weekend. Maar eerst even het uh, Veronica verkeer door Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Meersen. Daar is een ongeval gebeurd en je doet er daar 16 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk een vertraging van 24 minuten. En dat komt door een grenscontrole. En dan nog DA37, knooppunt meppen bij Zwarte Meer. 19 minuten extra. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Marissa. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer... Go. All, all, all, all, all, all, all, all I said, don't give up, it's a thing Dat is uh, de ultieme droom van elke artiest, toch, zou je denken? Maar ja, soms werkt een hit hetzelfde als... ja, toch als een tatoeage waar je spijt van krijgt. Uh, de band R.E.M. bijvoorbeeld... die had een gruwelijke hekel aan shiny happy people. Dat liedje was uh, veel te vrolijk vergeleken met de rest van hun oeuvre. Madonna schaamde zich achteraf kapot voor Like a Virgin. Zijn rest Carol Dekker van Tepal omschreef... China in your hand als een molensteen om mijn nek... Godverdikkie, wat kan je die molensteen lekker meezingen, zeg. China in your hand bij Veronica. Het zijn de laatste loodjes van de week. En uh, ja, waar ben jij ingetuned? Stuur een tekst, een foto of een voicebericht via de gratis Veronica-app. Dan ga ik Three Doors Down scherp zetten. En dan kan jij ondertussen dansen op The Whispers... ...klink wat decibellen door een speaker... ...in de vorm van uh, kryptonite, three doors down... ...hier bij Radio Veronica. En echt, ik krijg zulke leuke apps binnen. Bijvoorbeeld van Marnix, die heeft al lentekriebels. God, weet, niet, weet waar hij die, die op dit moment vandaan haalt. Marie zei ik heb met mijn koptelefoon op het hele huis schoongemaakt. gemaakt. Nou, lekker bezig. Ja, dat je kind ineens maar twee in plaats van zeven lesuren heeft vandaag. Mama aan het werk en de puber aan het chillen. Sandra, heel veel succes en sterkte waar nodig. Een relax time vanaf een zonnig malle. Ja, groetjes met uh, hartjes in Veronica Blauw. Dus dat is ook heel mooi gedaan. En Jessica zegt... Uh, Goedemorgen Marisa, ik zit op de stoel van mijn man. Lekker naar jouw programma aan het luisteren. Maar niet te veel bewegen, want ik heb gekneuste ribben. Oh, dat is pijnlijk zeg. Ja, dat, nou, ik, zal, ik zal proberen om het niet te swingen te maken dan. Of gaat het je wel lukken om gewoon stil te zitten? Uh, Erik van der Ven. Ja, je kent hem wel... van de Parketlegservice. Die is een vloer aan het afwerken... in Den Haag. En Goos, die zegt... ja, hij staat ook weer in wormen vastgeroest... op Veronica 24-7. En ach, Ivan die heeft het ook een beetje moeilijk. Die zegt, euh, snoep krijgen terwijl je aan het vasten bent. Wat is dat een marteling? Vooral omdat het snoep is waar ik al een paar jaar... naar op zoek ben. En nou, hopelijk kan je het bewaren. En Henk, die is aan het sleutelen... aan zijn motor. Dat, ja, ik heb er weinig verstand van... maar hij ziet er echt super stuur uit, die motor. En Rick, die luistert in Haaksbergen vind ik leuk om te horen, want dat is de ster van Twente. En trouwens ook de enige plek in Twente waar je op zondagochtend de supermarkt om acht uur open kan vinden. weet ik toevallig uit ervaring. Bedankt voor de leuke apps in de gratis radio Veronica App. Keep them coming, zou ik zeggen. Dit is Sheryl Crow. Dit is no disco. It ain't no country club either. foto. Die is uh, in Drenthe. Die rijdt op de N34. Beter bekend als Hunebed Highway. Hunebed Highway. Dat is zo leuk bedacht. En uh, Letty, die zegt uh, lekker in mijn welhuizenbus op route met Veronica door de speakers. Bijna weekend. Ja, en ook Patrick is echt helemaal in een weekend mood. Bijna weekend. Ik ruik het al. Het komt eraan, Het komt wel. Het ligt voor de deur. Oh ja, het ligt zo dichtbij. Nou, Met uh, linkerbeen al in het weekend nog heel even geduld. En uh, hopelijk helpt al deze fijne muziek bij Radio Veronica. Waaronder deze van Michael Jackson. Dinner, dinner, night, no be zo meteen. Weekenddeal bij Gamma. Nu 30% korting op alle verf en bijts.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 Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons Maccafé. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Meer dan anderhalf miljard euro aan goud en zilver. Veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt Het goud, volledig op uw naam en beschermt tegen inflatie. Bouw aan zekerheid op goldrepublic.com. Gold Republic, vertrouw in goud. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm. Hm?